Remons Seré met het NWS-journaal. Het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... is jarenlang benadeeld door een groot Japans farmaciebedrijf. Dat bedrijf verkocht tests die waren gemaakt op basis van onderzoek van het AVL... maar betaalde zeker 25 jaar lang te weinig aan royalties...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 In het algemeen veel bewolking. Het blijft wel droog voor de graad of 12. Maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij weer twee uur Watertoren Sport, gepresenteerd door Hennie Rueke. We hadden gisteren hier wat pech in de studio, toen was het internet uitgevallen. Uh, maar dat was niet de schuld van onze technici, maar van onze provider Ziggo. Die uh, hadden een storing en daardoor konden allerlei uitzendingen niet doorgaan. Vandaag is het gelukkig niet meer het geval. We hebben weer internet, we kunnen weer alles... Uh, al nu laten horen. En ik geef het graag het woord aan Henny Rukert. Ja, goedemorgen luisteraars. De Watertoren Sport, zoals altijd. En een speciale gast vandaag, namelijk Joop van Nest van de Zandvoortse Courant. En dat betekent dat er veel gesproken zal worden over basketbal... ...maar bijvoorbeeld ook over de Celtics. Want hij heeft een koptelefoon op van de Celtics. Hoe komt dat, joh? Ja, dat is mijn uh, allereerste favoriete ploeg uh, van de NBA... ...toen ik uh, net van de NBA hoorde. En daar speelde... In mijn ogen de beste blanke basketballer ooit in. En dat was Larry Bird. En die speelde samen met Robert Parrish. En die werd de chief genoemd. En die man kon basketballen. Maar ja, die was dan ook 2 meter 20 geloof ik of zoiets. Ja, hoe ben jij zo gek geworden op basketbal? Hoe komt dat? Eigenlijk uh, door de eerste klas HBS. Ik zat op het Triniteitsmuseum. En daar kwam ik in aanraking met, uh, met de gymnastiek. Met basketbal. En ik had, ja, hoe oud zou ik geweest zijn? Uh, Twaalf, denk ik. Ik had er eigenlijk uh, wel eens van gehoord... maar nog nooit iets van mee gedaan. En uh, daar stonden twee baskets... Op, uh, op de koers, zoals het heet, op het plein. En daar uh, werden... door de brugklassen... wat toen de tijd uh, de eerste HBS was... er waren er uh, zes... werden er competities gespeeld in de pauzes. En zo ben ik met basketballen... In, in contact gekomen eigenlijk. En toen kwam ik een vriend tegen van me in het dorp op een gegeven moment. En ik zeg... Uh, die ging ergens naartoe ik met de sporter. Ga je naartoe? Hij zegt, ik ga naar basketbal. Oh, wat leuk. Dan ben ik gaan kijken. En dat is nu... Uh, dik vijftig jaar geleden. Dat, er, dat was de Lions. En dat was op de plaats... waar nu eigenlijk zo ongeveer... het uh, LWC staat, zeg maar. Heel leuk. En... Uh, zo ben ik met Basipol in contact gekomen. We stonden net twee, we twee of drie weken uh, Lions. En ik ben nog steeds lid van Lions. En altijd gebleven. Zegt de naam Tav Taveno jou nog wat? Jazeker. Ja. Ja, vertel eens wat je het jou ik, zegt. Ik, ik weet niet meer precies in welke context. Maar ik heb die naam al eens eerder gehoord. Ja. Zo begon het namelijk in Utrecht. Oké. Okay. Op de ja, ja, ja, ja, ja. Dan komt u wat naar boven toe. En daar was Gares Sideris, de grote aanja Ja, maar dat is natuurlijk een van de. Van de Godfathers of het Nederlandse basketbal? Ja, nou goed, toen gingen wij dus basketballen. We deden dat in het parochiehuis. Daar gingen alle dingen van de kerk die gingen eruit en er werden <laughs> tribunes neergezet. En daar speelden we onze wedstrijden. Ik heb later nog bij SVA gespeeld. Dus, uh, Ook een heel bekende nou, ploeg, natuurlijk. Ja, dat was mooi. Mooie tijd. Wij moesten onze, onze uitwedstrijden uh, spelen. Uh, overigens, ik was veertien dat ik uh, uh, competitie ging spelen. En waren, we hadden alleen maar één team. En uh, dat was een seniorenteam. team en uh, toen moest er nog een speciale bondsvergadering zijn... of mijn vriend en ik wel uh, met 14 jaar bij de senioren mochten spelen. Nee, klopt, dat was in ons. En toen... Uh, dat uitwets, de thuiswedstrijden hebben we in het Creelagehuis in Haarlem gespeeld. Dat was uh, een hal met, uh, waar eigenlijk uh, bloempollen verhandeld werden, volgens mij. Je kon daar niet douchen. Er waren kleine fonteintjes in wat, wat bespreekkamertjes. Daar kon je dan je voeten eventueel in wassen als je dat wilde. Uh, er waren baskets met... Uh, niet met, met, met, met touwtjes als, als netjes, maar met van die, die kettingjes waar wij eh, vroeger het toilet mee doortrok. Ja, ja, ja, ja. Daar werden kettingjes netten van net ervan gemaakt. U hoort het wel, het wordt een interessante uitzending <laughs> van de Watertorensport. Over kettingjes in toiletten, waar baskets mee werden opgehangen ja, ja, ja, ja. Volgens mij was daar ook uh, de, de huishoudbeurs vroeger ging. Ja, ja, ja, ja, klopt. ja Ja, klopt Daar heb ik voor het eerst Ronnie Tober ooit zien optreden, met, uh, die toen net heel erg populair was. En heb je nog steeds een trauma van? <laughs> Zie je het niet dan, hè? <laughs> en, wij, en wij gingen van het parochiehuis in gingen wij naar de Beatrixhal. En dat was natuurlijk allemaal optimaal daar. Ja, ja, ja, ja. Dat was ja. leuk hoor. We hebben vandaag ook muziek, geloof het of niet. Natuurlijk. En we beginnen natuurlijk met muziek uit de buurt. Ellen Clark, Father and Friend. Old oh, Papa, sit down.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 For us to never be in touch Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much Oh, even though I don't always show Ik heb nog met hem uh, en zijn vader, uh, uh, toen hij nog heel klein was... Nou ja, klein, een jaar of uh, 11, 12 op het podium gestaan. En, uh, ja, toen stalde hij al de show, zeg maar. Dus uh, leuk om uh, deze man... Uh, wonen, zijn vader woont nog steeds in Zandvoort. Hij woont ook in Amsterdam. Maar ja. om, die, uh, om die te draaien, heen niet. Hé, Cheryl, maar die, ja. kon, die kon basketballen, joh. Ja. Wie? Die heb ik nog getraind. Ja. Bij ja, Lions. Ellen uh, Clark. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Heel fanatiek. Snel, jongen. Ja, goed schot. Was op school ook een van de favoriete sporten voor hem, geloof ik. Okay. Ja, maar dat kan ook niet anders. Als je dat één keer, dat basketbalvirus te pakken hebt, dat heb jij met voetbal, dat heb ik niet met oh, voetbal. Ik heb het ook wel een beetje met basketbal. Toch wel? Ja. ja. Op de coroner spelen ze trouwens ook verdraaid leuk basketbal. En daar, daar zat hij, hè? Ja, ja, ja, ja, ja klopt. Father ja. and friend, ik heb af en toe het gevoel dat ik een vader heb in Veendam. <laughs> Goedemorgen, André Janssen. Goedemorgen, Henny. Ik begin even met een stukje voor te lezen uit het Algemeen Dagblad van vandaag... uit de column van Thijs Sonneveld. Wie? Thijs Sonneveld, jouw grote vriend. Komt niks. Nooit van gehoord. Nee, nou, niet zo flauw. Dat is best een aardige <lacht> jongen. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Qatar blij zijn met het WK wielrennen. De leegte achter de dranghekken is schrijnend. De renners en de ploegen hebben alleen maar kritiek... En bovendien is er deze weken ook weer meer aandacht voor de mensonterende omstandigheden waarin Indiaanse en Nepalese arbeiders moeten werken en leven. De oliestaatjes stoppen pas met het opkopen en omkopen van sporters en bonden als ze inzien dat het zinloos is. Als ze zien dat je met zieloze sportevenementen geen toeristen lokt. Het WK-wielrennen helpt daarbij. Zoals het bewind van Blatter pas werd omvergeworpen... toen hij en zijn maatjes het WK voetbal aan Qatar en Rusland hadden toegewezen... zo kan dit WK wielrennen er ook voor zorgen dat de sport er op langere termijn beter van wordt. Juist omdat het zo'n waardeloos evenement is. Het publiek, de renners, de ploegen, de media, de UCI en Qatar zelf. Iedereen vraagt zich onderhand af waarom er in godsnaam een WK wielrennen in een land wordt gehouden... ...waar niemand zich een lor interesseert voor wielrennen. André, je reactie. Een uh, roepende in het bos. Iedereen roept precies hetzelfde. In de woestijn, hè, he, in dit geval. Ik heb... <laughs> ja. Uh, roepende in de woestijn dat is een goeie. Uh, ik heb ook contact met mensen die het uitstekend vinden. En als ik het even als oude marketing... Uh, mag zeggen. Uh, er zijn prachtige beelden van alle fantastische gebouwen en tuinen en stranden en uh, ontwikkelingen die door de oliecenten zijn opgebouwd en beter investeren in de sport, zoals het Aspire complex, het grootste sportcomplex ter wereld, waar jongelui de kans krijgen, hè, dus uh, Qatari de kans krijgen om zich te bekwamen in sport. Het heeft geleid zelfs tot één bronzen medaille bij ...bij het, uh, bij het uh, hoogspringen... Uh, ...op de Olympische Spelen... ...bij de jongens... Uh, ...de sport is nu in dienst... ...van de marketing... ...en dat is het eigenlijk altijd geweest... ...ik kijk er anders tegenaan... ...er zijn op dit ogenblik... Uh, ...naar het wielrennen wordt gekeken... ...door zeg maar 100 of 200 miljoen mensen... ...wereldwijd die de beelden zien van bovenaf... en van die 100, 200 miljoen... is er misschien wel een half procent... die ooit zegt van... goh, zullen we daar eens een keertje een kijkje gaan nemen? Ja, en, ik niet hoor. Zo zie ik het. Ik, en, uh, ik ga er niet, André. is voor hun het, hetzelfde als die marmotjes die Fred Oster ooit uh, over de televisie hier liet lopen. Uh, fietsertjes of of, of uh, ze doen ook surf, hoe heet het, uh, van die racebootwedstrijden daar en zeilwedstrijden. En uh, Formule 1 uh, en, en al die... Uh, die vertoningen zijn voor zo'n land een, een, een stukje promotie. En zo moet je het ook zien. En uh, in de warmte fietsen. Ach, Down Under is het uh, warmer vaak ja, dan hier. En uh, in Californië wordt ook in de hitte gefietst. Ik, uh, ik heb een broertje die in de Ronde van Mexico heeft gereden. Die bijna van zijn fiets viel van de hitte. En uh, ook de Ronde van Colombia is bloedheet. En ze fietsen ook in de sneeuw. Ja. Ze moeten nu zeuren als je wil en er bent moet je fietsen. En waar de wedstrijd is, kun je deelnemen of niet deelnemen. En dat, uh, dat gezeur moet ophouden. En uh, Thijs Sonneveld is de voorloper van het Nederlands, typisch Nederlandse gezeur. Je moet heel veel zeuren en weinig kijken. De jongens, hebben gisteren het parcours verkend. Ja. Uh, het voelt als een bergetappe in de tour die ze aan de voet van de Alp du West laten finishen. <laughs> Ja, nou ja, ze zullen het. Uh, Mickey heeft gezegd: we zullen het hard maken. En uh, we zullen het zien. Ik uh, denk dat de mensen die goed aan de warmte gewend zijn. We zagen gisteren bij de belofte al een jongen uit Rwanda. Ja. die heel lang in de kop, kopgroep zat. En je zet, dat spot Een jaar of vijf, zes geleden werden die mensen klaar afgelost. En je ziet een ontwikkeling in het wielrennen. ook in de warme landen. En ik hoop dat ooit, ook uh, in Rwanda, waar een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gewoed. Dat daar de sport ook serieus wordt genomen. Nou, je ziet nu al deelnemers uit dat soort landen. Er is zelfs een dame in Rwanda die is zeer getalenteerd in de tijdrijden. Ze is nog jong, maar die is ze gaan het ontwikkelen. Nou, uh, ik vind het een geweldige zaak dat je... ...we kunnen op dit ogenblik met elkaar praten... ...of je nou in Japan zit, in China of in Veendam. Ja, ja we kunnen elkaar zien, we kunnen elkaar horen. Uh, de wereld wordt zo klein als het plankje in je hand... Zo'n glimmend plankje heeft iedereen tegenwoordig in zijn hand. Nou, laat dat wielrennen uh, een sport zijn van de wereld. En uh, iedereen fietst inmiddels. In alle landen wordt gefietst. Er worden heel veel fietsen verkocht. Er zijn zelfs fietsenfabrikanten nu weer sponsor van de wielerploegen. Ik zie het uh, uitsluitend als een zeer positief iets. Dat in zo'n land als Qatar een wereldkampioenschap moet ge wordt gehouden. Het is niet de beste keus. Het is niet perfect. Maar kun jij mij iets op deze planeet aanwijzen wat wel perfect is? Zandvoort. <laughs> ja, nou Fijn, ik hoop echt dat het uh, allemaal gaat lukken, het gaat de goede kant op, Thijs Rondhuis is uh, enthousiast, ja. Dick Heuvelman enthousiast, ja. uh, ik hoop dat Prins Bernhard ook enthousiast is. Pas <laughs> En uh, ik lach me rot, man. Ik, de, de, ik geniet er weer om, om, om een groot evenement in Zandvoort te zien. En niet uh, te lijden onder het lawaai van de Formule 1-auto's. Want dat vond ik altijd zo verschrikkelijk. Sluitende, <lacht> ja. huilende geluid. Ja. Heel en, even terug naar, uh, naar de wedstrijd morgen. Ja. Uh, die jongens hebben dus die, dat rondje gereden. Hè, 150 kilometer bij 39 graden. Ze ja. drinken uh, op zo'n trainingsritje 5 liter. Water weg. Dat is een ja. boel hoor. Ja, dat is oké. Okay. Maar uh, ja, Dylan en... Uh, <laughs> die ging al heel snel uh, terug. Maar ja. uh, Nicky, die reed nog even een extra rondje. Kijk, dat bedoel ik. Hè, en die is er al maanden mee bezig. En die kan zich focussen hoor. Ja, dus... Ik vind het een geweldige sportman. Wat een gozer. Denk jij ook wat, wat, wat ik denk? Uh, nou, hoe bedoel je? Nou, dat hij de jurk aan gaat trekken? Dat het best is zou kunnen, ja. Ja, iedereen kan winnen, en hij, op zo'n wedstrijd. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Fernando Gaviria. Ja. Uh, die is superrap als ze toch het zootje bij elkaar weten te houden. Uh, en hij, uh, hij rijdt ook voor quickstep. En een Colombiaan wereldkampioen. Wat wil je nou meer? Volgende wereldkampioenschappen in Colombia, joh. Uh, uh, ja, ja. Zuid-Amerika, nog warmer. Daar ga ik wel mee. Er erbij, geen vlakken. Hè? Hey, even naar Lotto NL. Ja. Jumbo, hè. Die ja. hebben de Noorse Amund Krendal Jansen van 22 uh, uh, op het oog. En die gaan ze vastleggen. Ja, ah, ah, Jansen, ik zag hem gisteren al, ja. Goed, hè? Een hele. Ja, ah, Jansen. Dat kan niet fout natuurlijk, hè. <laughs> We hebben drie in huis, Angela. Maar wat heb jij in Noorwegen gedaan dan? Wat ik in Noorwegen heb gedaan, niks. Oh, nee, nou ja, nee, vraag het maar. Nee, die... ze staat, nee, op WAF staat de, de kampioen van uh, gisteren... Uh, met, met, het, uh, met de drie vingers omhoog, het WAF-symbool. Ja. En ik dacht maar op, die vent die daar zit van ons, van, van uh, WAF... Die, die heeft Koek zo'n zover gekregen. samen met Huisholft... om ook het Waf salut te brengen met drie vingers om al. Ik lach maar rot. Ja. Ik vind het altijd net dat elleboogje wat uh, Litouwers altijd deed op het toneel. En kan er altijd nog, hij kan het niet laten om een glimlach erbij te vertonen. En ik vroeg hem ooit eens van joh, waarom doe je dat nog steeds, dat vuistje en dan die elleboog naar achteren? Hij zegt man, als je dat doet waar je ook komt in Nederland. Dan weten ze meteen dat je het over mij hebt en zeggen: Wat wil je nog meer? Maar het is super leuk? Ja, en, en nou, met WAF is die, de grap ook steeds dat mensen elkaar groeten met drie vingers omhoog. Je lacht je rot. Joop, Joop Van Nes is gast vandaag, ook straks Jos de Jong. Ja, ja, en dat gaat natuurlijk ook over de korrels, dat kun je je voorstellen. Hoe zit dat met de korrels bij GVAV? Nou, we hebben het grasveld gesloten, want er zitten mollen in. Ja. En dus er wordt uitsluitend nog op uh, de voetbalvelden gespeeld met korrels. Want de kans dat je daar kanker van krijgt is uh, ongeveer net zo groot als dat je thee proeft als je een, tang een theezakje in de oceaan hangt. Ik zag ook een aardige reactie vanmorgen op uh, Facebook van jou daarover. Met Roy ja. Seitz. Ik weet niet wat ik zei meer. Nou, Ik ook niet, maar je was behoorlijk uh, fel. Dat herinner ik me wel. Ja, laat ze het toch een keertje ophouden, joh. Ik, ik heb ook voorgesteld op de voetbalclub bij ons, bij GVAV. om de mollengaten in het grasveld te dempen met korrels. <lacht> <lacht> Dan komen die mollen in ieder geval niet meer terug. Wij gingen gisteren met de kinderen op gras trainen. Ja. Maar toen kregen we de opmerking: er zitten veel kunstbest op dat veld. Dat is ook gevaarlijk. Dat is veel gevaarlijker, ja. Duizendmaal zo gevaarlijk. Wat denk je in die warmte van de zon? ...en dat, dat, dat gaat opgenomen worden... die chemische reacties op het veld... ...laten we toch allemaal... ...als er nou aanwijsbare gevallen zijn... ...dat er mensen ziek zijn geworden... ...van die korrels... ...kijk, je hebt sowieso al een aantal mensen... ...die natuurlijk een bepaalde allergie hebben... ...voor kunststoffen... ...en die kunnen natuurlijk daarop reageren... ...maar... De, de gemalen autobanden, oké. Okay. Als er een alternatief is, gebruik iets anders, want ze worden er hartstikke zwart van. He, en dat kan niet gezond zijn. Als je de jongens van het na de voetbalwedstrijd van het veld af ziet komen. en ze, ze wissen het zweet van het voorhoofd. hebben ze zwarte handen. En dat, dat smeert een beetje uit. Nou, in die overland wordt inderdaad een, een, een stof verwerkt... die de vulkanisatie moet bewerkstelligen. En die stof is van aangetoond dat het kankerverwekkend kan zijn. Nou, suiker is het zeker en roken is het nog zekerder. En ik stond van de week naast een vrachtwagen aan het stoplicht... en die vrachtwagen was niet goed afgeregeld. Ik moest zo die zwarte rook inademen, zeg. Zeg, ik moet even met jou over iets anders praten. Ja, en ik. Jouw vrouw is deze week dokteranders geworden. Ja. Dat was een groot ja, maar dat... feest, maar... jouw zoon wilde daar naartoe... en konden dus zijn avond niet trainen. En wat doen ze dan bij GVV? Hoewel die dan ja. de beste is, maakt niks uit. Hij zit op de bank. Belachelijk ja. vind ik dat. Nou, ik heb uh, het uh, heugelijke bericht... Dat het, uh, we heb, ik heb een keurige brief gestuurd aan het bestuur. Dat het een paradox is als je in de, aan de ene kant... Uh, uh, uh, uh, het stimuleert dat uh, jonge jongelui die voetballen hè, op een redelijk niveau. En hun opleiding, hun school gaat altijd voor. Dat is een wet en een regel. En omdat hij moest, uh, extra moest uh, oefenen voor een proefwerk en voor een heel belangrijk proefwerk... Uh, werd hij gestraft... en, en dus een trainingminister werd hij gestraft... door een wedstrijd die ze absoluut hadden kunnen winnen... op de bank door te brengen... waardoor zowel uh, de bezoeker, bezoekende ouders... als de, uh, de teamgenoten zeiden... zelfs de tegenstander zei als André had gespeeld... dat ik het nog niet geweten... maar die zat dus de helft van de wedstrijd op de bank... en de tweede helft was het te laat. Nou, deze zaak hebben we aangekaart. André moest deze week, dus gisteravond na de diploma-uitreiking van zijn moeder... ...die Master of Education... ...oftewel doctorandus in de uh, wis, uh, wiskunde is geworden... Mooi hoor. Uh, ...bij de uitreiking van haar bul... ...wilde hij koste wat kost aanwezig zijn... ...en dus een training missen. Nou, dit verhaal wat ik net even kort schets... ...heb ik uh, opgeschreven... ...en gestuurd naar de verantwoordelijke mensen... ...van de voetbalclub... ...en uh, die hebben met elkaar overlegd... ...en die hebben gezegd... ...net als voor de keeper... ...die dus een vaste plaats heeft, ook mm -hmm. als hij een training mist, uh, kunnen we uitzondering maken voor een paar spelers die bepalend zijn voor uh, de wedstrijd ook. Uh, in geval ze onverhoopt een training hebben gemist. Dus het vreugdevolle bericht is. André staat zaterdag in de basis tegen Velocitas uit Groningen. Bij de Stads derby. Uh, de zevende wedstrijd in de derde divisie. Uh, competitie onder de zeventien. Uh, we zijn hartstikke blij. De club is wijs geweest. Alle respect. Alles is bespreekbaar. Gelukkig. Geen starre regels. Wij... Gefeliciteerd dus. Dankjewel. Annie. Even terug naar Zandvoort. Wij ja. moeten hier nomineren voor de verkiezing onderneming van het jaar. Jij kent Zandvoort goed. Ja. We hebben drie verschillende categorieën, horeca, retail en overige. Het gaat over vrijwilligers, hè Annie? Ja, ja, ja. Maar goed. Ja. Ik, ik wil even weten of André een voorstel oh, heeft. Dat oh, wacht even. Ja. <laughs> Welke ondernemingen van dit moment in Zandvoort een prijs zouden verdienen? Nee, ja. Nou, ik vind uh, Marco Koster met zijn strandtent wel geweldig hoor. De marketing. Weet je dat hij elke dag een livestream op uh, internet, op Facebook laat zien. Uh, op, op YouTube. Van uh, het weer in Zandvoort. Ja, leuk, ik vind er niet daarvan. Het is gewoon rechtstreeks een, een webcam, een camera. Ja. In zijn strandtent. Ja. En, en, en die, die, die filmt de zons ondergang, de zonsopkomst en de hele sfeer die dag op het strand. Ik zit er af en toe gewoon van te genieten. Ik heb het gewoon op mijn beeld staan. Het is nou, uh, en 14, 14 kosteer, hè, geloof ik. ik? Sorry? Het is 14, hè? 13 of 14, weet ik niet ja. zeker. En hoe heet nou, hij ook is... alweer? Marco Koster. Marco Koster. Ja, het is vandaag in elk geval 14. Oktober. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Mijn oud collega bij de casinos... en een uh, fantastisch ondernemer. Hij heeft zijn centjes uh, goed geïnvesteerd. Hij heeft jarenlang keihard gewerkt... om die strandtent Annex surfschool. Op te bouwen uh. aan een Zandvoort. Die gozer heeft dag en nacht gewerkt. Nee. Hij zegt, en ik ben goed, goed bevriend met hem. Ik zeg: Joh, heb je nou al eens een centje verdiend? Nee. Hij zegt: Nee, tot nu toe is alles erin gegaan. Met mijn ziel en mijn zaligheid. En uh, het lukt hem. Ik vind hem een topper. Ik nomineer hem namens jou. Fijn, dankjewel. En weet je wie ik nomineer? Nou: Zizo. Zizo? Zizo Lounge. Dat is de beste sushi van Nederland. Kan ik je meedelen? Oh. Ja. Oh lekker. Ja. ja. <laughs> Prima. En ik zal mijn best doen om die te laten winnen. Ja. Hoe heet die strandtent ook alweer van Marco? Skyline. Skyline. Australian Beach Bar. <laughs> Australian Beach Bar. Nou, die verdient het. <laughs> en maar hij is niet de enige, ja, enige met een webcam, op? hoor. Wat? Hij is niet de enige met een webcam. Er zijn er wel meerdere die die, die, die zonsondergang uh, vastleggen. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Maar ik kies Marco, want dat is... Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Dat is goed recht uiteraard. <laughs> André, je hebt weer bijna een half uur vol gepraat. Goed zo. En het was nog zinnig ook. Fijn, dank je. We gaan, we, gaan... Muziek, we gaan muziek voor je dragen. Ja, eh, André, uh, de, rook je wel eens een blootje? Of, of doe je dat nou? Het is het want ik rook <laughs> helemaal niet. Ik heb dat ooit wel eens gedaan, maar ik, het is me niet goed bekomen, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat mijn uh, gemoedstoestand uh, vrijwel automatisch in deze sfeer uh, raakt. Ja, nou, ik, ik, zeg, ik zeg dat niet zomaar. Maar we hebben natuurlijk gisteren allemaal via het Nationale Nieuws vernomen dat onze grote muzikale vriend uh, Bob Dylan uh, een. Uh, een uh, ja. Ja. Nobelprijs. Nobelprijs heeft, uh, heeft voor gekregen literatuur. voor de literatuur. Ja. En, maar die deed het vroeger al in de wind, hè? Blowing. Blowing in de wind. Ja. <laughs> en daarom... The answer is blowing in the wind. Oh. Oh, Hou je bij je dagtaak, uh, André, waf. Alsjeblieft. waffen. <laughs> Dag man. Doeg. Da. Ja, wel waffen, niet paffen dus. Nee, dat doe ik niet. <laughs> Oké. Okay. Dag. Hoi. How many roads must a man walk down? Before you call him a man, how many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand, isn't yes, how many times must the cannon balls fly? Before they're forever banned? The answer, my friend.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 The answer is blowing in the wind Yes and how many times must a man look up before he can see the sky, yes and how many ears.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 Ja, waarmee het bewijs is geleverd dat je slechts met de gitaar en een mondharmonica een wereldhit kunt scoren. Bob Dylan, Blowing in the Wind, Henny. En hij is een heel... Oh ja. Wat wou je zeggen, Dat de, de teksten ook erg belangrijk waren. Ja, dat Blijkbaar. We... Ja. En hij heeft in ieder geval een heleboel geld gekregen. Ja, het was een nobel streven van hem. Hè? Ja, een nobel streven, maar zijn, zijn portemonnee zit nu helemaal vol. Ja, ja maar, maar, maar mag dat, je dat zit dat, al, al een paar jaar ja. natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat, Ik vraag me dat af, Mag je, als je zo'n prijs krijgt toegekend... want het zit ook in de wetenschap en allerlei, allerlei uh, verschillende uh, nobelprijzen... Uh, mag je dat geld dan helemaal voor jezelf besteden... of moet je dat ook weer besteden nee. aan het... Uh, voor jezelf, dus zorg maar gauw dat je een prijs krijgt. Ja, de wetenschap is gestorven hun eigen onderzoeken natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar dat bedoel ik dus. Hey jongens, we hebben de Watertoren Sport. Goedemorgen, luisteraars. We zijn er nog steeds. Wat kan voetbal mooi zijn zonder dat je wint? Je kunt veel van bondscoach Danny Blind zeggen... maar dit heeft hij toch maar voor elkaar gekregen... in het door hem gesmeden team. Klaterend applaus van de tribunes na een nederlaag. Sinds 2001 had Nederland niet meer verloren in een WK-kwalificatieduel. Dat was tegen Ierland 1-0. Maar Nederland verloor wel voor de vijfde keer op rij in de Arena... En Nederland werd voor de derde keer in deze kwalificatiereeks bestolen, want een strafschop was het die onthouden werd. Dat heeft de hele wereld gezien en ook Martijn Prinsen. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen heren. Eens? Grotendeels wel. Grotendeels, je moet het volledig eens zijn joh. dat was mijn tekst uit McCormen, <laughs> kom nou. Ja, nou nee, ja goed, ik denk dat jij eens hoort dat we weer gepiepeld, misschien een groot woord, maar het was wel natuurlijk een loopzuiver straks op. Nogal, ja. En nou ja, ook de de laatste tijd zijn we natuurlijk niet verwend. Ik bedoel, we liepen meer te zeuren over het spel van mijzelf van en dergelijke. Terwijl er geloort nu op de een of andere een soort van hoop in de reactie van het publiek, die was wat dat wel... Ja, ik vind het heel bepalend hoor, als mensen zo reageëren. Als ik heel heel... Ja, ja, ja, goed. Ik, ik vind dat we niet te optimistisch moeten zijn. Ik bedoel, je, je vloeist wel gewoon weer thuis. Ja. Um, en uh, ja, ja, je loopt nu wel weer uh, meteen achter de feiten aan. Waar ik met jou over wil praten, behalve over de mooie dingen die uh, jij in Haarlem doet... met de onder-23 en dergelijke, is die Atlantic League. Wat vind je daarvan? Ja. Um, ja, eigenlijk vind ik het een, een, een, een pleister op een wond die eigenlijk helemaal niet uh, uh, daar uh, geplakt hoeft te worden. Um, dit gaat natuurlijk weer alleen maar over, over, over geld. Um, dat dat die, de clubs uit de, de rijkere en de betere landen dat die, um, meer plek krijgen in Champions League. Hein? Want daarom willen we, wil, uh, nou, vooral het is nu een deze initiatief maar uh, wat zit er meer bij? Nederland, Schotland, België, mm -hmm. Zweden geloof ik en Noorwegen ook. Ja. Uh, ja, die, die, die willen zelf iets gaan, gaan neerzetten maar creëer je daarmee de afstand naar uh, de topclubs in Europa niet uh, wordt die afstand niet nog veel groter dat vraag ik me dan op. ja dat weet ik niet ik het is natuurlijk voornamelijk optreden tegen het feit uh, dat de UEFA Engeland, Spanje, Italië en Duitsland wil bevoordelen met vier, vier clubs in die uh, Champions League ja dat is geen Champions ja. League meer nou goed ik denk, ik denk dat je gewoon uh, dat je dat je meer of meer uitgelacht wordt en uh, dat je zo meteen helemaal niks meer te zeggen hebt. Ik bedoel, uh, dit is gewoon een kwestie van... Uh, uh, weglopen, denk ik. Mm -hmm. um, waardoor je uh, het stukje zeggenschap... wat je misschien nog op dit moment minimaal hebt... dat ben je zo meteen helemaal kwijt. Dus ik, uh, nee, ik, ik, ik weet niet wat ik er, of ik er positief tegenover sta. Het zal trouwens pas in 2021 starten. Feyenoord praat ja. mee. Via ja. de Deense krant... Berlinske Tiedende kwam naar buiten... dat negen clubs uit Europa, waaronder Ajax, Feyenoord en PSV... gesprekken voeren over die Atlantic League. Volgens de FC Kopenhagen-directeur Anders Heursholt... zitten ook clubs uit België, Schotland, Zweden en Noorwegen aan tafel. Ja. Nou ja. En jij doet het leuk met je onder 23? Wij doen het hartstikke leuk met onder 23, dank je wel. <laughs> ja, nee, het is ontzettend leuk, man. Dat is dat prima. Ja, nu hebben we woensdagavond de elfde wedstrijd van deze speelronde gehad. TEW won, won uiteindelijk vrij eenvoudig van Deze DSV. Terwijl Deze DSV is toch een, het eerste half gespeeld op, op tweede klasse niveau. Aha. Maar het ging, het ging verrassend, verrassend eenvoudig. Mooi. Ja. De KNVB geeft de clubs meer zeggenschap. Op een buitengewone algemene vergadering betaalt voetbal bij de KNVB in Zeist... is gisteren besloten dat clubs meer invloed krijgen op het bondsbeleid. Dat werd ook wel tijd. Nou ja, sinds ik uh, bij jou uh, te gast ben in de show... hebben <laughs> we denk ik elke, elke week over, uh, over de KNVB gehad. Ja. Nou ja, ik hoop dat dit, een, dat dit uh, iets, iets gaat veranderen. Dat er uh, uh, meer uh, inspraak komt. Uh, dat ze meer gaan luisteren. Uh, en tuurlijk, hè, ze zijn wel de, de, de, de, de sturende factor. Maar uh, zoals het uh, het laatste jaar gaat, uh, of misschien nog langer zelfs, dat is niet goed. Nee, dus het is goed dat er nu een verandering komt. Nadat een meerderheid van de Eredivisie-clubs in september... het vertrouwen in de Raad van Commissarissen, de RVC van de KNVB, had opgezegd... bleef het echte vuurwerk tussen de clubs en de bond gisteren uit. Wel is er een selectiecommissie geformeerd... die een nieuwe voorzitter voor de RVC zal benoemen. Die commissie bestaat uit Arie van Eijden, Almere City... Wim Bijsterveld, Volendam, Jeroen Slob, Ajax en Luke Eisinga, Heerenveen. Bij de algemene vergadering betaald voetbal op 29 november kunnen de aanwezigen dan drie leden van de RVC benoemen. Gisteren werd ook duidelijk dat Henk Kiewicz, de toezichthouder namens de Eredivisie, aftreedt. En dat de vakbond voor trainers, de CBV, een grotere rol wil spelen in de besluitvorming van de KNVB. Vind ik goede dingen? Ik ook. Nou, dan zijn we het eens. Ja. Ken jij Timothy Fossumenza nog? Uiteraard. Ja, Uiteraard. die kennen we allemaal hier in de buurt natuurlijk, hè? Hij staat op het punt, deze 18-jarige Haarlemmer, zal ik hem maar noemen... om een, uh, een nieuw en verbeterd contract te ondertekenen bij Manchester United. Ja, nou, hij is een, weer een, een, een talent. Ik hoop alleen niet dat hij, dat hij verdringt daarbij bij United. Nee. Uh, maar goed, in Engeland hebben ze natuurlijk een handje ervan... En dat op dat moment dat uh, zo'n jonge speler het uh, nog niet redt, dat hij verhuurd wordt. Ja, maar hij blijft hoor. En ze leggen hem vast ja. tot 2020... En hij is de vaste vervanger van rechtsback Antonio Valencia. Nou, ik hoop dat het zo weer. Uh, uh, ik moet zeggen, ik ben ook al te spreken over Korsdorp over hoor als rechtsback. Ja, maar deze is natuurlijk toch een, uh, een toekomstspeler. hè? Ja, dat is, waar, dat is waar. Hij gaat in ieder geval 10.000 pond, ruim 11.000 euro per week verdienen. Ja. Ik heb er 11. Het scheelt maar 3-0. <laughs> Dat zo'n jongen daarvan rond kan komen, snap ik niet, maar goed. Ja, nee, dat is goed met jou. <laughs> We gaan straks nog even met Brian praten over Pep Guardiola versus Roland Koeman, want dat is wel leuk, hè, morgen. Ja, dat, dat, dat zijn de, in ieder geval voor Nederland natuurlijk de, de leukere wedstrijden. Ook in Engeland trouwens, hoor. Everton speelt natuurlijk leuk voetbal, Manchester uh, City ook. Ja. Uh, nu, nu die Guardiola er zit. Nee, dat is al een, een, een, een hoogspuntje, denk ik, dit weekend. Ja, hartstikke goed. Twee heren in een wereld vol platheid, schrijft het AD. Ik ben er helemaal mee eens. Ja. Ja. Ja. Wat we hier als gast hebben vandaag is Jos de Jong. Dat gaat natuurlijk over de korrels. En Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Jij was er ook afgelopen zaterdag. Joop was er ook. Die zat te fotograferen en verslag te geven voor de radio. Wat hij hm. overigens ongelooflijk goed doet. Maar wat was die wedstrijd teleurstellend? Oh, ja, ik heb heel even met, uh, met Joop staan praten. Ik heb beter met Laurens gepraat, denk ik. <laughs> Ja. Nou, wij hebben na afloop nog even met Laurens, dat is de coach van uh, Zandvoort, gepraat. En we vroegen hem, waarom speel je ook in thuiswedstrijden met de punten naar achteren? Zijn antwoord, dat doe ik altijd, uit en thuis. Daar begrijp ik niks van. Jij? Nee, ik ook niet. Ik heb me echt staan verbazen. Je, je, je, je legt gewoon het initiatief bij de tegenstander. Je gaat gewoon reactievoetbal spelen. Ja. En um, um, dat je dat uitdoet bij bijvoorbeeld de sterkere tegenstanders. daar ja, kan het misschien nog wel inkomen, dat je wat aanpast maar thuis tegen een, een, een directe concurrent... Uh, waar je vorig jaar uh, thuis volgens mij met 3-1 van won. Ja. ja, ik begrijp dat niet. En uh, hij, dat, dat viel me ook op. Een paar minuten voor tijd... Doet hij het uh, wel? Uh, nee, maar wisselt hij. Ja, ja, ja. ja. En dan zijn en ze komt, opeens gevaarlijk. En, en ja, dat, dat wil ik nou zeggen... want we hadden net André Jans aan de telefoon... en zijn zoon die werd eruit gehaald... omdat hij een training had gemist. En dit is hetzelfde eigenlijk. Het is een spelbepalende speler... Die erin kwam. En dat heb je zelf ook gezien. Het tempo voorin ging veel beter. Hij was veel beter aan speelbaar. En er werd gewoon, Stansford werd gevaarlijker. En dan vind ik het, dan moet je toch je hand over je hart strijken. En bepaalde regels even terzijde zetten. Als het belangrijk is voor het team. Ja, maar wie ben ik? Nou, Jesse de Haan. want daar praten we over. Die had, die had er natuurlijk gelijk in moeten. Hier. Ja, vanaf het begin. Vanaf het begin. Die jongen heeft zoveel snelheid, zoveel druk ja. op de tegenpartij. Je krijgt heel andere wedstrijden. Dat, dat, dat werd ook het laatste kwartier duidelijk. Ja, een kwartier heeft hij gespeeld. Ja. ja, klopt. Nou ja goed, dan natuurlijk ook nog uh, nou ja, dat, dat dotje hè, met zijn hoofd uh, een meter van de doellijn die hij die, die kopte. Ja, ja, ja, voor, hetzelfde goed. Geld, voor hetzelfde geld, uh, uh, kopt hij maar in. En uh, uh, uh, ja zorgt u ervoor dat, dat de trainer ongelijk heeft. Juist, Wij zien het uh, ongelijk van de trainer aan, ja. Nou, dat heeft hij ja. trouwens toch gedaan, vind ik hoor. In dat sportief dat, dat, dat hij uh, heeft mogen acteren. Dat vind ik klopt, ook. Klopt. En heel jammer dat Koen. Ik vind Koen een van de meest talentvolle voetballers bij dat team. Jammer dat hij geblesseerd eraf moest. Hoed nog het... gils hebben we daarna. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, ik vond het heel passief allemaal. Uh, het, het, was, het was ook absoluut niet leuk om naar te kijken. Nee. En, uh, ja, ze lieten zich eigenlijk uh, op, uh, op één of twee plekken misschien na. lieten ze zich gewoon totaal. Uh, uh, uh, uh, ja, vertel wat, wat er ging gebeuren. Er was echt, dat was totaal geen initiatief, niks. Mag ik jou nog iets vragen over Justin Luiten? Die staat mm -hmm. dan linksachter. Ja. Uh, 70% van de wedstrijd doet hij niks, want er gebeurt niks aan die linkerkant. Zou die niet veel beter in het centrum kunnen spelen? Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, of als uh, ik, ik vond vorig jaar al vreemd, toen hadden we natuurlijk nog uh, Ron Kalas in het eerste staan. Ja. Um, die is Justin, nog steeds, hoor. Uh, ja, klopt. Maar die speelde natuurlijk afgelopen weekend niet. Uh, ja, is, uh, ja, goed. Uh, maar uh, normaal gesproken is dat zijn vaste plaats in het centrum van de verdediging. Ja, klopt, ja. Justin heeft zoveel snelheid, uh, maar uh, Justin is voetballend ook heel goed. En uh, ja, de, de, de, de normale centrale verdedigers, op, dan heb ik het niet over Milan-Berbelenkampen, ik bedoel, die heeft toen met zijn ervaring... Uh, wel een, een, een, een toegevoegde waarde, al vonden die afgelopen zaterdag ook niet goed voor ja, Correct. Uh, maar Justin, heeft wel een, een, een drive die Zandvoort mist. En uh, ja, als linksback heb je gewoon uh, maar een beperkte deelname aan het spel. En dat is eigenlijk zonde, want dat, dat is wel hetgeen wat Zandvoort uh, nodig heeft. Maar ik ben maar een leek als het om voetbal gaat. Maar als er iets gebeurt op het veld, er zijn zelfs keepers die ingrijpen of mee naar voren komen. Maar zo'n bek mag toch mee voetballen of moet hij op zijn plek blijven? Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend per team en hoe zo'n wedstrijd zich ontwikkelt. En Justin, ik denk dat die uh, ...maximaal vijf keer over de middenlijn uh, gekomen is. Ja, veel te weinig. Hij zou eigenlijk op het middenveld moeten functioneren... ...en ik denk dat hij dat, hij dat goed kan... ...want hij kan ook terug verdedigen dan natuurlijk. Klopt, klopt, klopt. Ja, nou, en uh, hij, hij is ijzersterk. Hij vergeet nog wel eens een keer zijn positie te dekken... ...dat klopt ja. wel. Dat is jammer. Ja, maar, als hij in het centrum maar dat speelt, moet hij leren. Als hij in het centrum speelt, doet hij dat wel... Ja, weet hij ik staat niet. nu gewoon, hij heeft ja. niks te doen jongen. Hij ja, staat niks te doen, ja. Ja. dat klopt. Nou, dat bedoel ik dus. En dan kan je toch als voetballer zelf een initiatief nemen en gewoon meer naar voren komen? Ja, of... tenzij je opdracht ja. krijgt nee, juist. met de punten achter te blijven staan. Want dat heeft wow, hij dus Dat het is een soort bevel ja. van, de, van de coach of zo. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Team orders. Het is een toppertje en, en hij wordt niet gebruikt zoals hij optimaal gebruikt zou kunnen worden. En, en het oh ja, probleem met, met Zandvoort, ja. want ze staan nu toch derde dankzij de overwinning van IJmuiden. Maar uh, uh, het probleem blijft natuurlijk dat ze ieder jaar maar weer net niet, net niet, net niet. En ik vind ja. het hoog tijdje op. Ja, duidelijk. Ja, ja, ja, absoluut. En uh, ik weet dat van de ambitie van het bestuur dat het in ieder geval tweede klasse moet worden. Ik ben bang alleen dat het daarmee ophoudt. En ik vind dat Zandvoort eigenlijk er moet naar streven om minimaal eerste klasse te gaan absoluut. voetballen. Absoluut. En daar zal uh, toch het uh, een en ander voor uh, uh, gezocht moeten worden. Mm -hmm. Misschien in de vorm van spelers. Misschien in de vorm van een andere coach. Want let erop. Uh, Laura zit er ook al voor zijn vierde seizoen. hè? Ja, het moet niet te lang zijn. hè? Nee, vind ik. Nee. Blauw-weer Beursbengels zaterdag. Ben benieuwd. Drie uur. Ja. Als je ja. wint, dan doe je goed mee. Maar laat je weer een punt liggen. Of half, half drie toch? Of half drie. Ja, ja, ja. ja half drie. ja. Ja, ja dus je moet die wedstrijd winnen gewoon. G gewoon, tussen A en zo natuurlijk. Hè. Ja. Want, dat, uh, want wat de Muiden deed afgelopen zaterdag, VVVC. daar was ik van stomheid van erg verslagen. Want ja. 3-1 van, van VVC winnen, dat vind ik nogal wat. Dat is toch een van de ploegen die, waar, waar je van moed zou willen winnen. Net zoals Kagia uh, ook is blijk ge geworden. Ja. Uh, ja, dat zijn de ploegen die, die, die maken de dienst uit in die derde klasse. Ik dacht dat er nog een andere verrassing zou komen toen, uh, hoe heet het, Hoofddorp scoorde tegen Karia en 1-0 voorkwam. Ja, ja, ja. <laughs> toen was het ook echt helemaal afgelopen. Ja, wat was snel uh, 6-1 geloof, geloof ik, hè? ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Weet, weet je wat het verschil is? Uh, uh, uh, Nuijden en VfC die spelen uh, redelijk hetzelfde voetbal. Uh, die die uh, zijn allebei heel erg fysiek, maar ook best vervelend, hè, qua... qua Klein overdrekenen, ja, uh, ja, het spel halen. Ja. En um, uh, Zandvoort die moet tegen die clubs het spel maken. Zandvoort moet voetballen. En, uh, precies. En dat, die hebben gewoon moeite met, met zulke elftallen. Uh, ja. uh, ik denk maar ze kunnen de, het wel. Uh, ja. als, als ze een goede doen zijn. Uh, en ze kunnen echt hun spelletje spelen. Uh, ja. dan, dan is Zandvoort eigenlijk de, de kloppende ploeg. Ja. Maar dan moet je wel, en niet zoals afgelopen zaterdag, je eigen spelletje blijven spelen. Klopt. We spreken hieraf in deze uitzending van de Watertorensport... dat Zandvoort minimaal tweede, maar misschien wel naar de eerste klas gaat. En we gaan daar gewoon alles aan doen om dat te helpen. Promoten. Promoten heet dat. Ja. Teamsmede. <laughs> Ik reken ja, ervoor. Heb jij mij nog nieuws het. Martijn? Heb ik nog nieuws? Um, heb jij het interview gelezen met, uh, met je grote vriend Mike? Ja, hé, hey, hallo. Ik <laughs> krijg zelfs een berichtje van jou, ik heb een stukje over je vriendje geschreven. <laughs> hey, Mike die... En ik heb je geantwoord dat ik ervan genoten heb. Goed zo, goed zo. En die, uh, Mike die komt over twee weken naar HFC uh, naar toe, hè? Ja, en dan krijgt hij geen kans, want ik hem, bind hem aan een ketting en uh, ik, ik hou hem gewoon tegen. Altijd en overal een Ja. Uh, heb ik nog, uh, nog meer nieuws? Uh, nou, het, het is eigenlijk best, uh, best, best rustig. Uh, ondanks dat, en uh, heb ik het wel vooral over de eerste klas, de resultaten niet, uh, niet, uh, niet denderend zijn. Edeo hey, thuis met Rino van Hilhelm. Dus daar, uh, ja. daar gaat het niet, uh, niet als gewenst. Nee. Uh, maar verder uh, nou, is het uh, redelijk rustig op het voetbalgebied. Ik wil nog even wat aan je vragen. Zijn er ja. clubs in Haarlem of in het Haarlemse. Die, uh, die, die, die, die hype, moet ik bijna zeggen, over korrels uh, en pakken en uh, zeggen van... wij spelen er niet meer op. Um, nou, ik weet dat uh, uh, de club zich hen overspoelt uh, door, uh, of met vragen. Met en ik weet dat bijvoorbeeld een club als um, RCH... Uh, die, heeft, um, die is wel heel veel aan het verschuiven zeg maar, naar, de, naar de grasvelden. Maar verder is het redelijk, uh, redelijk uh, rustig. Uh, nou, dus zo. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nee, ja. Is, uh, uh, de, reactie, de, de KVB en de, en de gemeente Haarlem die hebben allebei uh, gereageerd. Die hebben de clubs aangeschreven. Ja, ik heb die brief gelezen van de KVB in ieder geval. Want die staat op de website van S.V. Stansvoort. Ja, precies. Uh, nou goed, de KVB heeft uh, uit, uh, uit de mond uh, van uh, Marijn Snoek, de wethouder van sport, uh, ook een, een schrijver gestuurd. En, en daar wordt ook uh, gevraagd tot... Uh, uh, tot de nieuwe, de nieuwe resultaten van de onderzoeken bekend worden gemaakt. Dat zou trouwens in februari zijn, maar dat wordt nu al nog in 2016 verwacht. En eh, ik denk dat er tot die tijd. Uh, ik denk dat de, de, de, de, de, de ergste storm is nu voorbij het ja. is. Ja. zijn mensen wel ongerust. Het is inderdaad maar, weer een storm in een glas water geweest. Ik geloof niks. Precies. Van. Jawel. Ja, ja. Nou, vanochtend op het nieuws. Uh, dat is dan nee, hot uh, Ajax. Uh, Diverse terreinen uh, worden gewoon uh, veranderd hoor. Ajax heeft, vier, Ajax heeft vier velden met, uh, met korrels en die uh, worden niet bespeeld op het ogenblik. En die, die velden met uh, kokos die worden wel bespeeld. Maar het, het, het gaat echt veel verder dan jij nu even zomaar roept een storm in een glas water. Dat is het echt niet. Ik denk dat het uh, uh, de, de, de hoogtepunt de samenleving zover is geweest. Weet je wat ik denk? Dat het heel makkelijk moet zijn om onderzoek te doen. Waarom moet dat tot volgend jaar? Je neemt een paar bloedproeven. Je vergelijkt ze na het spelen met, uh, op, op het kunstgastveld. En neemt weer een bloedproef. En als er een duidelijk verschil is in lood en dat soort dingen in je lichaam. Moet je er onmiddellijk mee stoppen. Dat is, dat, dat nou, is niet wat maar, maar het is heel simpel. Het kan binnen twee weken kan het opgelost zijn. Maar... De, hoe lang spelen ze er al niet op? Ja, twintig jaar. 25, ja, dat 20, bedoel ja. ik. 17 jaar ja. in ieder geval. Ja. Ja. Nou, het is van de andere kant heel raar dat KNVB en het RIVM hebben gezegd dat er totaal niets aan de hand is. Ik heb ja, maar de, dat de, is logisch. De, maar de, de, de, de, het onderzoek van de RIVM was voor ten en wie ja. heeft de korrels ten Dus ja, ja. kom op ja. nou. Ja. Nee, oké, okay, maar het is natuurlijk heel, heel frappant dat ze op dit ogenblik uh, toegeven dat de onderzoeken die ze hebben gepleegd eigenlijk niet uh, fundamenteel zijn nee. geweest. Zo. Goedemorgen, Jos de Jong. Goedemorgen. Je breekt gewoon in in ons ja. huis. <laughs> Sorry, ik zal mijn mond weer houden. <laughs> nee hoor, nee, nee, we gaan het tweede uur nog uitgebreid over die korrels praten. Okay. We gaan nu uh, even muziek draaien. Ja, nou, ja, is, dat, dat is dat, dat, speciaal voor André Jansen, want zijn vrouw, dat hoorden we net, die is dus uh, die dokter Anders in de wiskunde. Nou, dan hoeft hij met dit nummertje niet meer aan te komen. <muziek> Is heerlijk als je iemand ontmoet die je aardig vindt, maar is het met problemen als je al iemand had? Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort, want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies Dat ik iemand verlies Wat heb ik nou aan al gebracht, Nu ik voor de keuze sta Jij vraagt van wie ik nou Het meeste hou Ik hou van jou maar ook van hem Ik hou van kaas maar ook zijn ogen zijn net zo blauw, als die van jou. Oh, ik wou, ja ik wou dat het net zo eenvoudig als rekenen was. Deze zonkeren opgelost. Ik was de beste van de klas. Ik droeg de wijsheid in een tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te ver. Maar ik weet wat ik voel.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 Nou, Ja, wat hebben we aan algebra? Nou, dat moet je natuurlijk van andere... Janssen niet meer vragen... want die is een vrouw die uh, ja, is gepromoveerd in het wiskunde. A-kwadraat plus B-kwadraat is C-kwadraat. Ja, dat is Pythagoras, hè? Oh, Piet Piet Oh, dat weet iedereen. Hè? Ken je Piet? Piet Apergas. Ja, ik, ik ken ook Piet, hoor. <laughs> maar ik wil toch even terug naar Martijn Prinsen... van voetbalinhaarlem.nl... die geweldige voetbalsite die alles meldt... wat er in Haarlem op voetbalgebied gebeurt... Maar je vergeet net die één ding, Martijn. Ik kom er nu maar tussenin. He? <laughs> ja, het, zal, het geeft mij de schuld. Nee, nee we gaan uh, uh, een eigen quiz uh, gaan, we gaan plaatsvinden. Ja, uh, en woensdag had ik uh, met HFC was ik uitgekozen. Ja, ik weet niet waarom, want ik weet bijna niks. Maar Ik was uitgekozen mee te doen aan de Pimelier quiz ja. We zijn negende geworden van de 22, dus dat is Kus. niet zo slecht natuurlijk. En we hadden maar, ik geloof, vier punten minder dan de winnaar. Maar het was gezellig. En nou, bijna, bijna 150 man in die tent, joh. Ja, zo groot uh, gaan wij uh, het voor de eerste keer niet doen. Uh, maar goed, ik uh, ben zelf ook ooit uh, aanwezig geweest bij zo'n zo quiz. En uh, ja, dat is, dat is zo enorm leuk. Maar goed, er is natuurlijk over het Haarlemse voetbal zelf ook uh, heel, veel, heel veel te vragen. Ja. En dan Haarlemse uh, tussen Haken, hè, want we hebben het natuurlijk over een over groter gebied. Maar uh, ja, 28 november gaan wij uh, de, eerste, de eerste editie uh, gaan houden. Uh, in het Wapen uh, van Lugnaal. Dat is een kroeg. Ja, dat is een kroeg. Maar die is, die is toch veel te klein voor zo'n uh, evenement? Een perfecte plek. Echt een perfecte plek. Uh, nee, we, we, we, uh, ik ben afgelopen maandag even geweest. En we hebben het een en ander doorgenomen. En uh, nee, dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat echt helemaal goed komen. Ah, Oké. Okay. En hoeveel ja. ploegen gaan er meedoen? Er gaan 20 ploegen meedoen. Van, uh, uh, ...van drie mensen. Uh -huh. En uh, mensen kunnen zich uh, aanmelden door een... Uh, ...nou ja goed, het staat ook natuurlijk ook allemaal op voetballenhaarlem.nl... ...maar mensen kunnen een mail sturen naar uh, redactie... Uh, ...en, en dan, uh, ja, dan komt het helemaal goed. Uh, we beginnen om half negen. Uh, de presentatie is uh, in, uh, in handen van uh, onze... onze uh, ...meest ervaren columnist. Wel bekend, denk ik. Dat oh, is leuk. En, uh, ja, dat ben jij, hè. En, ja, dat wist um, ik nou, niet. Oh, dat is niet hard. <laughs> nee, we, we, we gaan er echt gewoon een hele mooie avond van maken. Uh, we hebben een aantal, aantal leuke prijzen. Uh, ik noem maar wat. We hebben, we hebben uh, voor de, uh, uh, Een bepaald team hebben we uh, een kaartje van een wedstrijd van Koninklijke KFC. Het gaat gewoon een hele mooie avond worden. Echt waar, let maar op. Leuk man. Ja. Dus nog een keer, hoeveel ploegen? Twintig ploegen van drie. En hoeveel ruimte heb je nog? Hoeveel, hebben, hoe, aan, hoeveel aanmeldingen zijn er al? Er zijn er nu uh, binnen een dag zijn er vijf, uh, vijf aanmeldingen. Ja. Uh, dus er zijn er, ik heb nog plek voor vijftien. Voor en uh, nou goed 28 november vanaf half negen in Paapvol. Leuk joh. Veel ja. succes erbij. Dankjewel. En je weet dat Charles, die zit, uh, die, die, die kijkt alleen maar op de klok hier. Die weet alweer precies dat het bijna tijd is. En ik ben benieuwd hoe die dit programma gaat af. Ik denk ja, iets met Sandy goes, maar Ja, helemaal goed.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 Met de ogen van Jenny gaan we even naar de ogen van de nieuwslezer. Het nieuws komt zo voorbij, reclame natuurlijk. En na die reclame zijn we weer terug bij nog een vol uur Watertorensport. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.